Dit is les 53 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. We beginnen deze les met het leren van enkele uitdrukkingen die u van pas zullen komen bij het opstellen van een Spaanse brief. Zegt u ze na en controleer uw uitspraak. Estimado señor. Estimado señor. Geachte heer. Estimada señora. Estimada señora. Geachte mevrouw. Distinguido señor. Distinguido señor. Geachte heer. Distinguida señorita. Distinguida señorita. Geachte mejuffrouw. Muy señor mío. Muy señor mío. Meneer. Muy señores míos. Muy señores míos. Mijne heren. Opmerkingen. Eén. In een Spaanse brief plaatsen we een dubbele punt achter de aanhef, terwijl we in het Nederlands een comma plaatsen. 2. De woorden estimado en distinguido zijn voltooide deelwoorden, maar die woorden krijgen hier de functie van bijvoeglijk naamwoord en kennen dan ook, evenals alle bijvoeglijke naamwoorden, mannelijke, vrouwelijke en meervoudsvormen. 3. De aanhef muy señor mío, of muy señores míos, wordt meestal gebruikt in een brief aan een firma of een bepaalde instantie. De schrijver van de brief kent de geadresseerde niet en hij is ook niet op de hoogte wie zijn brief zal gaan lezen. We gaan de dus zojuist geleerde woorden oefenen. Zeg ze direct in het Spaans. Mijne heren. Muy señores míos. Geachte heer. Estimado señor. Meneer. Muy señor mío. Geachte mevrouw. Distinguida señorita. Geachte dames. Estimadas señoras. We gaan nog even door met het leren van nieuwe uitdrukkingen die betrekking hebben op het schrijven van brieven. Tener el gusto de acusar recibo de. Tener el gusto de acusar recibo de. Het genoegen hebben om de ontvangst te bevestigen van. La carta del 23 del corriente. La carta del 23 del Corriente. Debrief van de 23 de de esta La carta del pasado día 30. La carta del pasado día 30. Debrief van de 30 de de vorige maand. Contestar a más tardar hasta el 8 de marzo entrante. Contestar a más tardar hasta el 8 de marzo entrante. Antwoorden tot uiterlijk 8 maart aanstaande. La carta de fecha 10 de febrero, próximo pasado. La carta de fecha 10 de febrero, próximo pasado. De brief de 10 februari, jongstede. Por la presente. Por la presente. Via deze brief. Agradecer algo a alguien. Agradecer algo a alguien. Iemand voor iets bedanken. Dank zeggen. La respuesta a. La respuesta a. Het antwoord op. En respuesta a. En respuesta a. In antwoord op. Contestando a su escrito. Contestando a su escrito. In antwoord op uw brief. Me is grato de comunicar. Me es grato de comunicar. Het is me een genoegen om mede te delen. Rogar. Rogar. Verzoeken. We gaan deze zinsneden uit de bedrijfscorrespondentie direct oefenen. Zegt u ze in het Spaans. Het is mij een genoegen om mede te delen. Mees grato de comunicar. De brief van de 30 van de vorige maand. La carta del pasado día 30. Verzoeken. Rogar. Via deze brief. Por la presente. Iemand voor iets bedanken. Dank zeggen. Agradecer algo a alguien. In antwoord op. In respuesta a. Het genoegen hebben om de ontvangst te bevestigen van... Tener el gusto de acusar recibo de. De brief de dato 10 februari jongstleden. La carta de fecha 10 de febrero próximo pasado. De brief van de 23 e van deze maand. La carta del 23 del corriente. Het antwoord op. La respuesta A. Antwoorden tot uiterlijk 8 maart aanstaande. Contestar a más tardar hasta el 8 de marzo entrante. In antwoord op uw brief. Contestando a su escrito. Voordat we deze zinnen en uitdrukkingen in praktijk gaan brengen... ...volgen je eerst nog enkele bijzonderheden over de nieuwe werkwoorden. Accusar en comunicar zijn regelmatige werkwoorden. Bij deze constructie gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord... Als meewerkend voorwerp. Zegt u maar eens na. Me es grato de escribir esta carta. Het is mij een genoegen om deze brief te schrijven. Te es grato de leer este articulo. Het is jou een genoegen om dit artikel te lezen. Le es grato de comunicar esto. Het is hem, haar of u een genoegen om dit mede te delen. Nos es grato de trabajar. Het is ons een genoegen om te werken. Os es grato de saber esto. Het is jullie een genoegen om dit te weten. Les es grato de viajar. Het is hem, haar, u een genoegen om te reizen. Zegt u ook de volgende voorbeeldzinnen nog eens na: Nos es grato de leer su respuesta a nuestra carta. Het is ons een genoegen om uw antwoord op onze brief te lezen. Me is grato de poder decirles algo sobre mi libro. Het is mij een genoegen om u iets over mijn boek te kunnen zeggen. Agradecer heeft een onregelmatige eerste persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd, namelijk agradezco. In woordenboeken wordt dit als volgt aangegeven. Agradecer. Zegt u de voorbeelden eens na. Le agradezco la respuesta a mi carta. Ik dank u voor het antwoord op mijn brief. Hoy he recibido su escrito, por lo que le agradezco. Vandaag heb ik uw brief ontvangen waarvoor ik u dank zeg. Rogar is een werkwoord met een tweeklank. Bovendien is er sprake van een spellingsverandering in de vormen die op een e uitgaan. Zoals 1. In de eerste persoon enkelvoud van de preterito definido. Rogué. Rogué. Ik verzocht. Ik heb verzocht. 2. In de vormen van de subjuntivo tegenwoordige tijd. Que yo ruegue. Que yo ruegue dat ik verzoek. Que ellos rueguen, que ellos rueguen. Dat zij verzoeken. 3. In de gebiedende wijs. Ruegue usted, ruegue usted. Verzoekt u. No ruegen ustedes, no ruegen ustedes. Verzoekt u niet. Opmerking. De u. Die extra wordt geplaatst na de g staat er in het belang van de uitspraak. Zegt u om aan dit werkwoord te wennen de volgende vormen maar eens na. In de marge staat de tijd van het werkwoord aangegeven. Ruego. Ruego. Ik verzoek. No ruegues. No ruigis. Verzoek niet. Rogábamos. Rogábamos. Wij verzochten. Rogamos. Rogamos. Wij verzoeken. Quiero que lo ruegue. Quiero que lo ruegue. Ik wil dat hij het verzoekt. Ruega. Ruega. Hij verzoekt. Habéis rogado. Habéis rogado. Jullie hebben verzocht. Rogó. Rogó. Hij verzocht. Hij heeft verzocht. Que lo, que lo rogaran. Ik wilde dat zij het verzochten. Rogaron. Rogaron. Zij verzochten. Zij hebben verzocht. Rogaré. Rogaré. Ik zal verzoeken. Voor de volledige vervoeging van dit werkwoord kunt u het overzicht achter in de les raadplegen. Zegt u ook de volgende zinnen eens na en vergelijk de Spaanse tekst nauwkeurig met de Nederlandse tekst. Les rogamos nos contesten a más tardar hasta el 5 de julio. Wij verzoeken u ons voor uiterlijk 5 juli te antwoorden. Le ruego me acuse recibo de esta carta. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief te bevestigen. Dit soort zinsconstructies komen we nogal vaak tegen in Spaanse brieven. Het persoonlijk voornaamwoord usted wordt in de schrijftaal afgekort tot vd of ud. Deze afkortingen worden wel als usted uitgesproken of gelezen. Ustedes wordt afgekort tot vds of uds, maar wel als ustedes uitgesproken of gelezen. We gaan nu een paar nieuwe werkwoorden leren, die u ook bij het schrijven van brieven te pas zullen komen. Zegt u eens na. Acabar de. Acabar de. Iets zojuist gedaan hebben. Sentir. Sentir. Betreuren, spijt hebben. Referirse a. Referirse a. Verwijzen naar. Acabar de. ...is een regelmatig werkwoord. Voor iemand die Nederlands spreekt... ...wordt het echter wel op een speciale manier gebruikt. Zegt u de Spaanse voorbeeldzinnen na... ...en vergelijkt u ze met de Nederlandse vertaling. Acabo de recibir su carta. Ik heb zojuist zijn brief ontvangen. Acabamos de escribir unas postales... Wij hebben zojuist enkele aanzichtkaarten geschreven. In het Spaans bestaat er een groep werkwoorden met een tweeklank die op IR eindigt. Tot deze groep behoren ook de werkwoorden sentir en referirse. Het laatste werkwoord is bovendien een wederkerend werkwoord. In de derde persoon enkelvoud en meervoud van de preterito definido en in het gerunium Vertonen deze werkwoorden een bijzonderheid? Zegt u de volgende werkwoordsvormen eens na: Pretérito definido. Senti. Senti. Ik betreurde. Ik heb betreurd. Sentiste. Sentiste. Jij betreurde. Jij hebt betreurd. Sintió. Sintió. Hij, zij u, betreurde. Hij. Zij u heeft betreurd. Sentimos. Sentimos. Wij betreurden. Wij hebben betreurd. Sentisteis. Sentisteis. Jullie betreurden. Jullie hebben betreurd. Sintieron. Sintieron. Zij betreurden. U betreurde. Zij hebben. U hebt betreurd. Gerundium. Sintiendo, sintiendo, pretérito definido, me referí, me referí, ik verwees, ik heb verwezen, te referiste, te referiste, jij verwees, jij hebt verwezen, se refirió, se refirió, hij, zij u, verwees, hij, zij u, heeft verwezen. Nos referimos, nos referimos. Wij verwezen, wij hebben verwezen. Os referisteis, os referisteis. Juli verwezen, jullie hebben verwezen. Se refirieron, se refirieron. Zij verwezen, u verwees. Zij hebben, u hebt verwezen. Gerundium, refiriéndose. In het woordenboek staan ze als volgt aangegeven: Sentir, referirse. Voor de volledige vervoeging van deze twee werkwoorden kunt u het overzicht achterin deze les raadplegen. We gaan nu verder met het leren van een paar uitdrukkingen met betrekking tot de correspondentie. Zeg de volgende woorden na en controleer uw uitspraak. Atentamente. Atentamente. Hochachtend. Saludar. Saludar. Groeten. Le saludo atentamente. Le saludo atentamente. Hochachtend. Letterlijk, ik groet u met hoogachting. le saludo muy atentamente. Le saludo muy atentamente. Met de meeste hoogachting. Esperando sus noticias. In afwachting van uw berichten. En espera de sus noticias. En espera de sus noticias. In afwachting van uw berichten. Con gracias anticipadas. Con gracias anticipadas. Bij voorbaat dank. Lo antes posible. Lo antes posible. Zo spoedig mogelijk. Aprovechar la opportuniteit para... para. Van de gelegenheid gebruik maken om. Sin otro particular, sin otro particular. Verder is er niets mede te delen. Opmerkingen 1. Saludar en aprovechar zijn regelmatige werkwoorden. 2. Le saludo attentamente. Hoogachtend, mannelijke vorm, enkelvoud. La saludo atentamente. Hoogachtend, vrouwelijke vorm, enkelvoud. Le saludo atentamente. Hoogachtend, mannelijke vorm, meervoud. La saludo atentamente. Hoogachtend, vrouwelijke vorm, meervoud. Als u een brief aan een man schrijft, dan wordt de vorm le saludo gebruikt. In een brief aan een dame schrijft u la saludo. In het meervoud gebruiken we les of las. Het is u misschien opgevallen dat er voor mannelijke vormen le-les wordt gebruikt, terwijl het om het leidend voorwerp gaat. In sommige streken van Spanje en in Latijns-Amerika worden de vormen le-les in plaats van lo-los gebruikt. Men spreekt dan van het zogenaamde leismo, het gebruik van le-les-vormen. In brieven worden deze vormen meestal gebruikt. Vandaar dat we ze ook in onze lessen introduceren. 3. Vaak zien we als weergave van het Nederlandse hoogachtend, bijvoorbeeld. Le saluda attentamente, Ramon Paredes. Hoogachtend, Ramon Paredes. Men gebruikt dan de derde persoon enkelvoud. In feite, Ramon Paredes, groet u. We gaan het geleerde oefenen. Zegt u de Nederlandse uitdrukkingen direct in het Spaans. Met de meeste hoogachting, mannelijk enkelvoud. Le saludo muy atentamente. Bij voorbaat dank. Con gracias anticipadas. Zo spoedig mogelijk. Lo antes posible. In afwachting van uw berichten. En espera de sus noticias. Of... Esperando sus noticias. Verder is er niets mede te delen. Sin otro particular. Hoogachtend. Vrouwelijk meervoud. La saludo atentamente. Van de gelegenheid gebruik maken om... Aprovechar la oportunidad para... Hoogachtend. Atentamente. Groeten. We beëindigen de nieuwe leerstof van deze les met enkele voorbeelden hoe u een brief in het Spaans kunt afsluiten. Zegt u de volgende zinnen eens na en vergelijk de Spaanse zinnen met de letterlijke vertaling in het Nederlands. Sin otro particular aprovechamos esta oportunidad para saludarla muy atentamente. Verder is er niets mede te delen. En gebruikmakend van deze gelegenheid, groeten wij u met de meeste hoogachting. Esperando sus noticias le saluda. In afwachting van uw berichten, hoogachtend. Tenemos el gusto de muy Wij hebben het genoegen u hartelijk te groeten en verblijven met de meeste hoogachting. Espero recibir noticias suyas lo antes posible. Atentamente. In de hoop uw berichten zo so spoedig mogelijk te ontvangen, hoogachtend. Con gracias anticipadas aprovecho esta oportunidad para saludarla. U bij voorbaat dankzeggend, maak ik van deze gelegenheid gebruik u hartelijk te groeten. Agradeciéndoles de antemano, atentamente. U bij voorbaat dankzeggend, hoogachtend. Esperamos recibir sus noticias a más tardar hasta el 15 de octubre entrante, y sin otro particular le saludamos muy atentamente. Wij hopen uw berichten voor uiterlijk 15 oktober aanstaande te ontvangen, en zonder verder iets te hebben mede te delen, groeten wij u met de meeste hoogachting. En espera de su respuesta, atentamente. In afwachting van uw antwoord... ...hoogachtend. Opmerking. We wijzen er nog eens met nadruk op... ...dat het hier gaat om vrij letterlijke vertalingen van de Spaanse tekst. In de Nederlandse bedrijfscorrespondentie... ...worden meestal modernere zinsneden gebruikt. In de leesoefening komt een woord voor dat we nog niet kennen. Incluido. Incluido. Bijgevoegd. Dit is les 54... ...van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. In deze les vervolgen we de behandeling van het opstellen van een Spaanse brief. Een brief die gericht is aan een familielid of aan een vriend... ...beginnen we met... querido, querido, beste, lieve. Dit is weer een voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt... ...en als zodanig mannelijke, vrouwelijke en meervoudsvormen kent... Zegt u de volgende woorden eens na en let daarbij ook op uw uitspraak. Querido padre. Querido padre. Lieve vader. Querida Anita. Querida Anita. Lieve Anita. Queridos amigos. Queridos amigos. Beste vrienden. We gaan dit direct oefenen. Zeg de volgende woorden direct in het Spaans. Lieve zoon. Querido hijo. Lieve broers en zusters. Queridos hermanos. Lieve vader en moeder. Queridos padres. De onbepaalde voornaamwoorden zijn al eerder aan de orde geweest. In deze les zullen wij er opnieuw aandacht aan besteden en ook wat nieuws over deze woordsoort leren. In een van de voorgaande lessen hebben we geleerd dat het woord mucho veel op twee manieren kan worden gebruikt als bijwoord en dan verandert de uitgang niet, zegt u maar na. Su abuela la quería mucho. Haar grootmoeder hield veel van haar. Of als bijvoegelijk naamwoord en dan onderscheiden we evenals bij andere bijvoeglijke naamwoorden. Mannelijke en vrouwelijke vormen in het enkelvoud en in het meervoud. Zeg ook de volgende voorbeeldzinnen na. Er is veel verkeer in het centrum van Madrid. Ha bebido mucha cerveza. Hij heeft veel bier gedronken. Pedro, tiene muchos amigos. Pedro heeft veel vrienden. In Madrid, hay iglesias. In Madrid zijn veel kerken. Datzelfde verschijnsel doet zich ook voor bij de volgende drie onbepaalde voornaamwoorden. Zegt u ze maar na. Bastante. Bastante. Genoeg. Demasiado. Demasiado. Te veel. Poco. Poco. Weinig. Zeg ook de volgende voorbeeldzinnen na. No quiero más, gracias. Ya tengo bastante. Ik wil niet meer, dank u. Ik heb al genoeg. Pedro no puede ayudarte. Tiene bastante trabajo. Pedro kan je niet helpen. Hij heeft genoeg werk. No voy a comprar este libro. Ya tengo bastantes libros. Ik ga dit boek niet kopen. Ik heb al genoeg boeken. Anita está Anita is moe. Ze studeert te veel. No Ik houd er niet van een wandeling door het centrum te maken. Er zijn te veel auto's in de straten. Hay demasiadas sillas en el cuarto de estar. Er zijn teveel stoelen in de woonkamer. No es poco? Is het niet weinig? Quisiera pagar tu cuenta, pero tengo poco dinero. Ik zou graag jouw rekening willen betalen, maar ik heb weinig geld. En España se bebe poca cerveza. In Spanje drinkt men weinig bier. Siempre tenía pocos amigos. Altijd had hij weinig vrienden. A lo largo de la costa se ven pocas casas. Langs de kust ziet men weinig huizen. De Nederlandse woorden een ander en nog een geven we in het Spaans weer door otro. De ander is in het Spaans el otro. Het woord otro kent mannelijke en vrouwelijke vormen in het enkelvoud en in het meervoud. Let daar eens op als u de volgende voorbeeldzinnen na zegt: me otro vaso de cerveza. Brengt u mij nog een glas bier? Mi amigo tiene dos casas, una en Madrid y la otra cerca del mar. Mijn vriend heeft twee huizen, het ene in Madrid. ...en het andere dicht bij de zee. Invité Ramón, a Carlos y a muchos otros. Ik nodigde Ramón, Carlos en vele anderen uit. Tengo otras amigas. Ik heb andere vriendinnen. Voor het weergeven van het Nederlandse de anderen, de overigen, gebruiken we in het Spaans los demás los demás mannelijke vorm las demás las demás vrouwelijke vorm zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na dos de mis amigos ya han llegado los demás están todavía en la escuela twee van mijn vrienden zijn al aangekomen de anderen de overigen Enkele dames zijn al naar binnen gegaan. De anderen, de overigen, staan nog voor het museum. Het voornaamwoord mismo, zelf, kent ook mannelijke en vrouwelijke vormen in het enkelvoud en in het meervoud. Zegt u de voorbeeldzinnen na. Anita, misma lo hará. Anita zal het zelf doen. El mismo lo ha dicho. De directeur heeft het zelf gezegd. Voordat we aan de oefening over de onbepaalde voornaamwoorden beginnen, is het raadzaam het overzicht achterin deze les te bestuderen. Daar vindt u een schema waarin de grammaticale leerstof overzichtelijk is verwerkt. We gaan toepassen wat we in deze les tot nu toe hebben geleerd. Zeg de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Hebt u een of ander boek over de Arabische cultuur? Tiene usted algún libro sobre la cultura árabe? Het spijt me. Over de Arabische cultuur heb ik er geen enkel. Lo siento. Sobre la cultura árabe no tengo ninguno. Maar vraagt u in die winkel daar. Daar hebben ze veel speciale boeken. Pero pregunte in aquella tienda. Allí tienen libros especiales. Zeg je dat de minister zelf is gekomen? Dices que ha venido el ministro mismo? Hij heeft al zijn vrienden voor het feest uitgenodigd. Ha invitado a todos sus amigos para la fiesta. De Algunos de ellos ya han llegado. Los demás vienen más tarde. Vroeger dronk Carlos veel. In het veel bier. Antes Carlos bebía mucho, especialmente mucha cerveza. Maar de dokter heeft hem aanbevolen dat hij niet zoveel dronk. Pero el médico le recomendó que no bebiera tanto. Isabel voelt zich niet goed. Ze heeft weinig gegeten. Isabel no se encuentra bien. Ha comido poco. Die vrouw sprak het Spaans erg goed. Niemand van ons sprak het beter. Esa mujer hablaba muy bien el Español. No lo hablaba mejor ninguna de nosotras. Ze van alles. Twee huizen, drie autos, veel geld. Tienen de todo. Dos casas, tres coches, mucho dinero. De vriendinnen weten het al. Las otras amigas ya lo saben. Er is airconditioning in het hele gebouw. Hay aire acondicionado en todo el edificio. Ik heb dorst. Ik wil meer water. Tengo sed. Quiero más agua. Breng mij nog een glas water. Traeme otro vaso de agua. We kunnen jou niet helpen. We hebben andere problemen. No te podemos ayudar hebben andere problemen. Dit gaat te ver. Esto va demasiado lejos. Ik had niet genoeg pesetas om de toegangskaartjes te kopen. No tenía bastantes pesetas para comprar las entradas. Dit uitstapje is niet zo interessant als het uitstapje van gisteren. Esta excursión no es tan interesante como la excursión de ayer. Deze zomer zijn weinig buitenlanders naar ons land gekomen. Deze verano han venido pocos extranjeros a nuestro país. Die sympathieke secretaresse is Elena, maar wie is de andere secretaresse? Esa secretaria simpática es Elena, pero quién es la otra secretaria? We gaan nu een paar nieuwe woorden leren. Zegt u de Spaanse woorden na en controleert telkens uw uitspraak. Acompañar a alguien. Acompañar a alguien. Meegaan met iemand. Iemand vergezellen. Acordarse de algo. Acordarse de algo. Zich iets herinneren. Conocer. Conocer. Kennen. La foto, la foto. De foto. Sacar fotos. Sacar fotos. Fotos nemen. Pensar en. Pensar in. Denken aan. Preferir. Preferir. De voorkeur geven aan. Liever. Salir bien. Salir bien. Lukken. We gaan deze woorden direct oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans: Denken aan, Pensar in, Lukken. Salir bien. Kennen, Conocer. De foto, La foto. Zich iets herinneren. Accordarse de algo. De voorkeur geven aan. Preferir. Meegaan met iemand. Acompañar a alguien. Foto's nemen. Sacar foto's. Opmerkingen 1: Accompanar en sacar zijn regelmatige werkwoorden. 2: acordarse is een wederkerend werkwoord met de tweeklank UE. 3. Pensar is een werkwoord met de tweeklank IE. 4. Preferir behoort tot de groep werkwoorden op IR met een tweeklank. Zie hiervoor les 53. Conocer heeft een onregelmatige eerste persoon-enkelvoud in de tegenwoordige tijd... Namelijk, conozco. Ik ken. Bovendien krijgt dit werkwoord in de pretérito definido een andere betekenis. Namelijk die van leerde kennen. Zegt u de voorbeeldzinnen na. No conozco a ninguno de tus amigos. Ik ken niemand van jouw vrienden. Recibe un fuerte abrazo de tu padre. Ontvang een stevige omhelzing van je vader. El año pasado Ramón. Het vorige jaar leerde ik Ramon kennen. Voordat we aan de laatste oefening beginnen, behandelen we nog enkele voorbeelden van slotzinnen voor Spaanse brieven die gericht worden aan familieleden of vrienden. Zegt u de zinnen eens na en vergelijk die met de letterlijke vertaling in het Nederlands. Abrazos muy fuertes de tu amigo que no te olvida. Stevige omhelzingen van je vriend die je niet vergeet. Mil recuerdos de Carmen. Duizend groeten van Carmen. Muchos besos de tu amiga que te quiere mucho. Veel kusjes van je vriendin die veel van je houdt. Saludos. Groeten, groetjes. Te saludo cordialmente. Ik groet je hartelijk. Te beso. Ik kus je. In de leesoefening van deze les komen een paar woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u ze na, zodat ze u straks bekend voorkomen. Una carta amorosa. Una carta amorosa. Een liefdesbrief. Verdad? Verdad? Niet waar. Juntos. Juntos. Samen. Los días de Navidad. Los días de Navidad. De kerstdagen. El grado. El grado. De graad. Escuchar. Escuchar. Luisteren naar.